Uur. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. The early days reflect across a perfect face. I close my eyes and realize I never really lost my way. So I just take a deep breath, pacing through. The hoe langer je op iets moet wachten, des te mooier het eigenlijk wordt. Uh, dat is een beetje van toepassing op dit verhaal. Het best bewaarde geheim uit Volendam, want dat is het in feite eigenlijk al. Totdat iemand ergens in de appgroep van het programma Roy draait door. Dat is een ander programma die ook uh, behoorlijk wat alternatieve muziek uh, laat horen. Maar dan in Volendam en Edam en het wordt gepresenteerd door zelf een muzikant, Roy de Smet. En uh, die heeft een appgroep, tenminste die appgroep heeft hij niet zelf opgezet, maar een muzikale vriend van hem, Kees Meijzen. En uh, ja, dat was even schrikker, toen er iemand ineens zei van, hé, hey, er is een, een album van One Clueless Friend uitgebracht. Uh, hoe zit dat? Nou, uh, dat is wel een beetje duidelijk. Want op een gegeven moment uh, bemoeide zich ook Frank Bont ermee. En Frank Bont kennen we natuurlijk nog van Alaska. En die zei... Uh, ja, dat is min of meer een album wat nog een beetje op de plank lag. Maar dat uh, hebben ze nu echt uitgegeven. Maar daar zal gerust een reden voor zijn... om dat toch uh, een beetje ja, uh, langzaamaan te doen... en een beetje geduldig ermee om uh, te gaan. En dat hebben ze dus ook gedaan... Het album heet A State of Being en One Clueless Friend. Die heeft de laatste keer, dat is in 2014 geweest, From the Sea uitgebracht. En toen hadden we uh, Jadik Kwakman in de studio. Want toen uh, speelde die liedjes akoestisch. En dat uh, is natuurlijk uh, niet alleen hij, maar het is een hele band. Eén van de leden is een drummer, dat is Anton Leidegger. Die houdt zich ook nog bezig met uh, iets met de televisie. ...en een tv-serie. En die uh, tv-serie is afgelopen vrijdag geëindigd... ...en dat heet Flikken Maastricht. Daar schijnt hij ergens wat uh, mee te doen. Maar hij drumt dus ook bij uh, One Clueless Friend. En de ander, dat is ook uh, toch een niet geheel onbelangrijke speler... ...in dit hele geheel. En dat is Martijn van Waveren. En die hebben we hier ook eens een keer in de studio uh, gehad. En toen uh, was hij onder meer met, uh, met zijn dochter Gabby Lieve. En dat is ook weer leuk, want Gabby Lieve is een dochter van hem. En die staat... ...in die finale van Mooie Noten. Dus dan weet je ook ongeveer hoe de wind daar een beetje waait. Uh, maar goed, dit is dan het begin van deze alternatieve FM op 1 mei, de dag van de arbeid. Maar uh, je hoort het al, uh, we gaan niks doen vanavond. Heeft alles te maken met fotograaf en technicus Marcus van Dam... ...want die is zich geestelijk aan het voorbereiden en aan het warmlopen voor Bevrijdingspop... Ja, en dat uh, gaat uh, niet zonder een slag of stoot. En dat betekent dus dat we deze donderdag gewoon even bijvoeglijk af kunnen schrijven als het gaat om live muziek. Dus daar is, uh, gaan we dat niet mee doen. Maar wel straks telefonische interviews. Zo ook al een tijdje geleden. Vorige week hebben we een klein voorschot uh, genomen met uh, Valerie Lamers van Slachterhuis Hanem over hun feestje, het Koninginnedagfeestje in Slachthuis. Dat heeft uh, te maken met Koningsdag. En dit uur gaan we praten met Claire Lindlow en zij is een songwriter, maar die is ook al een uh, tijdje bezig, maar nu pas een beetje bij mij op de radar verschenen en uh, straks in het laatste uur hebben we ook nog Pien en Pien is dan met de Y en achter Pien schuilt Pien Breusma en die heeft ook een nieuwe single die morgen uitkomt en dat is de reden waarom we met haar gaan praten. Uh, de kop is eraf. Wij gaan uh, gewoon vrolijk verder met uh, de muziek. En dit is alweer van een tijdje terug. Twee jaar geleden, ja. Toen bracht zij haar album uit. En dat deed ze met een album release Show in de Melkweg. En een van de nummers die op dat album stond... was dit nummer van De Mira. En de Danger of Freedom... Chernobyl accident White berries of the ocean airborne fishing Atoms are darting like bats. Mamas, papas, look how the sky frowns I feel myself spitting in hard I never wanted sustenance Embraced you with my starving arms Boy and friend, I can be both. But what looks too beautiful? The healing we are from the same dirt This Adam only digging up Problems of what is long dead Now the light has changed in the sky How's I feel myself splitting in half? The sickness is receding Don't you think if six feet tall Lieutenant's acting like Ik ben bang dat ik uit de toon val Ik ben bang dat ik uit de toon, bang dat ik, uit de toon val. ik ben bang dat ik uit de toon Ik ben bang dat ik uit de toon dat Ik val. bang dat ik uit de toon val Nu zoveel jaren later Door schade en schande wij van en toe of hart breekt toch ook gewoon het ijs. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is ja, het maakt niet uit. Wat mannen allemaal ook mag zeggen. Ik ben uniek en ik zing het luid. Ik ben blij dat ik uit de toon, blij dat ik uit de toon val. Ik ben blij dat ik uit de toon, blij dat ik uit de toon val. Ik ben blij dat ik uit de toon, blij dat ik uit de toon val. En blij dat ik uit de toon, blij dat ik uit de toon val. Het album heet uh, Een Droom en dat was in Bos en helemaal uh, uit Den Haag. Maar hij komt oorspronkelijk uit Limburg. En hij heeft het ook uh, verteld uh, in de uitzending bij ons hoe dat uh, nummer een beetje tot stand is gekomen. Uh, want ja, hij was uh, toch wel een beetje de vreemde eend in de bijt op uh, school. En dat uh, heeft hij vertaald naar een liedje en dat is dit liedje geworden. Staat op uh, het album Een Droom. Ik vond het uh, trouwens ook een eer om toen ook bij zijn uh, live optreden te zijn bij Podium 107 van uh, collega Maarten Verduin, uh, want uh, in dat uur daarvoor zat uh, Melanie Rijn. Maar ik had iets met beide, want uh, beide zijn ook uh, bij ons in de studio geweest. Dus ik dacht, kom op, ik ga eens eventjes een keertje radio kijken bij uh, collega Verduin. Dat uh, was de dag uh, ergens in februari, geloof ik, in, uh, op een zaterdag. En daarvoor hoorde je meer aan met uh, The Danger of Freedom. En dat uh, past een beetje wel in deze meidagen, wat, uh, wat dat gaat. Want het heeft toch best wel een serieuze lading. Want uh, dat hoef je alleen maar aan de titel te ontlenen in dat opzicht. Nou, vorige week hebben wij met uh, Divya Koli uh, gesproken. En uh, zij uh, vond het leuk om al ruim een week van tevoren haar single aan te kondigen. Hetzelfde geldt ook voor Davis. Die ga je straks ook nog horen. Want die hebben we vorige week ook nog laten horen... in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar officieel komt die single eigenlijk morgen uit. En daar zit ook nog een video bij. En dit is de single waarbij het hoort. En dat nummer dat heet verwachting. Zeg het voelt ijskoud, maar je zegt doorgaan In mijn hoofd hoor ik je stem Zodra ik uit bed ga, moet ik weer aanstaan Het is een patroon dat ik herken Toen ik klaar was, had ik niets te zeggen Je raakt er zelfs aan bent. Daarom moet ik nu zo hard vechten En ben ik voor mezelf zo streng Is het de hoogte van de land? say hey Nog jong, zeg je, net als mijn droom. Neem nog een foto van mij. Boven het koor fluistert de stilte: wie mij kan horen is vrij. Je haren zijn donker en alles, dat flonkert, is klein in je heidense hand. De camera klikt, je zegt dat je schrikt en je wijst naar het zwijgende land. Op je schouder, ik weet hij, ah, ik weet wie je bent Je nadert de grens van het licht en mijn lens. Aan jou is het water beloofd Maar Petrus die ook als een zatte matroos Schudden zijn de beloofd Je kleren nogal. aan ja ja ja. ja ja ja. ja ja Hier zijn twee bloemen, roze en dronken. Eén voor de aarde, één voor de zon. Geef mij dan die glans van je bronstige klokken. ...dat er nog wat dwarsverbanden zijn tussen dat programma wat ik net al noemde... ...van Maarten Verduin, podium 107.1 op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6 bij RPL Woede. En dit programma, dat blijkt wel, want deze Jan Bakkers is daar ook geweest. En uh, hij gaat binnenkort een album uitbrengen en die wordt hier ook besproken. En een van de singles die erop staat... ...is deze zeven gedichten en die uh, mogen wij vanavond al laten horen... ...want morgen komt die uit. Divia Koli hoorde je daarvoor met boven bovenverwachting. Het mooie is als je iemand hebt gehad in de studio... Uh, ...dat is Koos en dat gebeurde op 27 februari... ...tijdens een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... ...dan uh, is er er toch ook iets moois uit voortgekomen... ...want zij heeft daar stiekem al haar nummers gespeeld... ...die op een nieuwe EP komen te staan. Volgende week is het zover dan mogen we de echte radioversie gaan horen. Maar we hebben natuurlijk ook onze eigen versie. En dat is de nieuwe single van Koos. En die heet Cross the Line. Maar dan nu gewoon onze eigen studioversie van 27 februari van dit jaar. We read the palm of my hand. Predicted my life span, My line was short. You said you'd give me some of yours Cause you'd rather live till 35 Spend it feeling alive Instead of living in a straight line without curves You prefer to fly for a second Even if falling down Way too long to cross over You're already across the street Where my seat in the bus Better safe than sorry I'll never get my driver's license I'm too scared to hit the road You climb in trees for fun for a second even if falling down Zo, dat deden we dan uh, na afloop van dat nummer natuurlijk. <laughs> dat deden we toen... Cross the Line van, uh, van Koos. En dat komt van een, uh, van een nieuwe EP... die, als het goed is, over, denk ik, een maand uh, wel gaat uitkomen. En in die avond, of bij die avond... waren er nog twee dames meegekomen. Uh, Jette Alink en Eline Heemskerk. En die laatste, die heeft ook nog uh, meegedaan... Aan de halve finale van de Mooie Noten. En precies in die samenstelling. Eh, waren ze ook met z'n drieën daar te zien. En toen was Koos een wat meer. een ondergeschikte rol. Eh, ten opzichte van Eline Heemskerk. die Nederlandstalige liedjes eh, gaat eh, brengen. En ja, daar gaan we natuurlijk ook. Eh, scherp op letten in dat opzicht. En bovendien, Koos is geselecteerd voor de popronde. Dus. Nu hopen dat hij bij de popronde in Woerden terecht gaat komen. En dat heeft een reden, want de collega Duin had nog helemaal niet gehoord van Koos. Nou, dan heb ik nu een hele leuke nieuwe voor je. Dan hoop ik dat zij toevallig in de programmering wordt opgenomen van, van Woerden. En dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat hij dan in die marathon-uitzending bij RPL terecht gaat komen. Want dan. Kan uh, collega Verduin daar kennis mee maken? Dus dat is een beetje een uh, dubbelzijdige reden. Uh, we gaan naar dit nummer van Claire Linterlo... ook met haar praten. Maar eerst draaien we nog een nummer van hem en, uh, van haar. En dat is Joy. Voluitheid zei Claire Lintelo en uh, dit nummer dat is al uh, volgens mij eerder dit jaar uitgebracht in, uh, in het begin van 2025. Nummer heet Joy. Het zit er zit een beetje gospel, een beetje soul zit erin. Maar laten we het haar zelf vragen, want ze hangt aan de telefoon. Dus Claire, uh, wat is het uh, precies wat, uh, wat we net hebben gehoord? Ben je er ook? Oh! Nou, ik, ik hoor niks. Nou, dat is lekker. Uh, ga ik eens even kijken of we, uh, of we nog uh, wat, uh, wat uh, terug... Nee, het, uh, Nou, nu is ze helemaal weg. Wacht maar even. Dan ga ik dat nu, uh, nog even nog een keertje proberen. Want dit is echt drama. Uh, want dan denk ik... Ja, jezus. Ik heb hier iemand uh, onder de knop. Nou, mooi niet. Dus... Eerst weer even terugbellen. Dat is altijd leuk als je in eentje zit. Want uh, dat, dat heeft dan altijd weer een reden. Uh, even kijken of ik uh, er nu aan de telefoon heb. Ja, want het op een of andere manier uh, werkt het niet. Ja, dat, dan moet je opnieuw gaan bellen natuurlijk. Uh, wat als dat weer uh, leuk is. En zal je altijd zien en beleven. Hebben we er even niet. Dit is echt dramatisch. Ja. Nou, ineens een voicemail. Dat, uh, dat schiet lekker op, uh, Claire. Ik uh, ben bezig met de uitzending, maar je, je, je bent er niet meer. Dus ik, ik nou, ga het nog een keer proberen. Even kijken of het uh, lukt. Uh, uh, 3406. Uh, echt. Met een paar seconden voor, uh, voor de uitzending heb ik gewoon iemand aan de telefoon. En vervolgens uh, helemaal niemand meer. Dus nou gaan we het nog een keer proberen. Eens kijken of het uh, nu wel lukt. Het is altijd leuk als je op een gegeven moment hier uh, radio in je eentje staat te doen. Ja. Hebben wij onze rekeningen niet betaald. Die zitten voor uh, van waanzin. Nou, ik uh, ga wel even wat anders doen. Want uh, dit uh, gaat niet opschieten. Uh, we gaan eerst even gewoon een, een nummer van Tuskhead uh, even er tussendoor draaien. Want die uh, was vorige week... Ook al actief. Maar toen hadden we dus een, uh, ja, een 3 voor 12 Noord-Holland uh, uitzending. En daar kon hij niet in. En hij was precies een dag na de uitzending van 17 april toen we Heimat hier hadden. Uh, kwam hij uh, met dat hele verhaal over de brug. Dus uh, Tuskhead uh, met uh, Hello Goodbye. Dat doet je vermoeden Dat is een zeer bekende en illustre titel. Maar hij heeft er toch echt zijn uh, verhaal van gemaakt. outside of time, and brought back tears and memories of years gone by I ain't trying to deny it I drove fast, feel slow but you weren't home now I didn't know what I was hoping for trying to find a decent that don't fit no more hello, goodbye or should I say goodbye? If we would meet again, would you smile? Should I stop wondering and say I'm sorry, cause meant to end like this? Maybe I'd ask you to stay just for a little while. been wrong, why else would you be on my mind still after all these years, do I cross your mind to? should I give you a call, would the text be enough, I don't know what I would expect, who says you're still around, this damn time, hello goodbye, or should I say good morning, Should I stop wondering I'd say I'm sorry It wasn't meant to end like this Maybe Things unknown We drifted apart and found our own home But there's still a part that will always love you in times like these, it seems that these memories keep breaking through Hello, goodbye, should I say good morning? Don't know what I would say if we would meet again Would you smile? I should stop wondering I guess I'm sorry it wasn't meant to act like this I shouldn't ask you to stay En die Tuskehead die is nog geweest in september van het afgelopen jaar. En ja hoor, alsof de duvel er mee speelde. Het was weer eens warm in die studio. En wie was er ook bij? Uh, onze burgemeester David Monenburg. Dus dat was wel weer iets waar we een beetje lol mee hadden. Ja, want Tuskehead en uh, David Molenburg samen. Dat was uh, toch nog wel een beetje een gouden greep uh, geweest. Um, dan gaan we het toch nog een keer proberen met uh, Claire Lintelo, Want die, uh, die had ik net ergens. Maar op een of andere duistere reden... werkt een van die telefoonvoorken niet. Maar nu hoor ik ergens op de achtergrond hoor ik wat. Dus uh, Claire hangt aan de telefoon. Goedenavond, Claire. Hoi, goedenavond. Ja, ja, het, uh, ja, ik zeg niet uh, je was zoek. Nee, het heeft hier weer gewoon met de wonderwereld van techniek uh, te maken hier in deze studio waar dit programma vandaan komt. Uh, maar goed, uh, uiteindelijk is het allemaal gelukt. Um, want we, ik had het over Joy en er zat iets van een gospelrandje in. Zie je dat zelf eigenlijk ook zo of niet? Nou ja, ik vond het wel leuk, want uh, ik had er zelf helemaal niet uh, aan gedacht eigenlijk. Mm. <laughs> dus uh, ik vind het leuk om, uh, om te horen dat je dat erin hoort. Uh, in eerste instantie had ik het geschreven als een, ja, een, uh, een heel positief nummer over een nieuw begin in de liefde. En, uh, en het was in, in de lente. Yeah is dus deze tijd van het jaar eigenlijk. Ja, precies. Het was nog niet zo warm als nu, maar... <laughs> ja, uh, even in het kort over jou, want uh, wat voor muziek maak je eigenlijk precies? Want ik heb het idee dat het bij jou alle kanten op uh, gaat. Ja, klopt wel een beetje. Ik, uh, ik begin eigenlijk uh, vrij klein. Ik schrijf zelf de nummers, uh, meestal uh, thuis. Mm -hmm. uh, maar soms ook als ik op de fiets zit of uh, als ik onderweg ben... Ontstaat er iets van een melodie of een, of een tekst waar ik dan uh, mee verder ga. Ja. En uh, ja, dan kom ik uh, aan bij de band met, uh, met een tekst en een melodie en eigenlijk al een soort van half afgeschreven nummer. En dan uh, gaan we daarmee aan de slag. En dan, soms dan blijft het heel klein, maar soms kan het ook uh, zich helemaal ontwikkelen tot een... Uh, ja, lekker wild iets. En uh, als we live spelen, dan uh, hangt het ook een beetje af van waar we zijn. Of we dan uh, een klein akoestische uh, show geven. Of juist dat derde, uh, wat, uh, wat ruigere dingen doen. Ja. Ja. Dus dat uh, hangt helemaal van, van jullie zelf af in, da in dat opzicht. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Uh, ik zit even na te denken van hoe een nummer ontstaat. Dan zit je op de fiets uh, en dan heb ik het volgende beeld. Er ontstaat een liedje, Claire zit op de fiets... en ineens uh, komt het uh, de inspiratie. Wat doe je op? handremmen inknijpen en uh, stoppen en weet ik allemaal wat? Dat is zoiets? Ja, of, of ik heb een, uh, een melodie in mijn hoofd... en dat, ja, daar, daar komt dan een tekst bij. Meestal zit ik wel uh, ook wel aan de keukentafel met de gitaar... en dan, ja. dan heb ik wat akkoorden... en dan, uh, dan heb ik een bepaald gevoel... en daar... daar uh, ja. Ga je dan een beetje op uh, uh, voort. Uh, er komt gewoon. Ja, Ik weet ja. niet zo goed ik uitleggen. <laughs> yes. ah, het, het, het, ze zeggen altijd. Ja, tenminste dat heeft een leraar Nederlands tegen mij ooit wel eens verteld. Als je iets uh, wil opschrijven. Of een verhaalje wil bedenken. Dan is het 99% transpiratie. En 1% uh, inspiratie. Ik ja, ga het voor liedjes maken, ook? Tekst Soms vloeken er ineens een tekst thuis. <laughs> Oké, okay, okay, dus dat is toch wel een beetje. Um, even over wanneer is Claire Linteloo begonnen met muziek te maken? Uh, ja, wel al lang geleden. Vroeger wel al een beetje Radiohead naspelen. En um, van alles en nog wat eigenlijk op de gitaar ja. uh, met een vriendin uh, van de middelbare school. En toen heb ik heel lang eigenlijk niks gedaan. En toen in de coronatijd ben ik uh, weer echt aan de slag gegaan. Het begon een beetje uit verveling. En toen uh, kwam ik in contact met een oude vriend van me. Die zat in, uh, in, een, in een andere band. En die had toen een zangeres, of zanger, die zocht een nieuwe band. Uh, zangeres voor een band. Ja. En uh, dat was de Soundpress. En daar zijn we toen een tijdje mee uh, samen geweest. Dat ging na een jaartje of zo, ging dat... Uh, uit, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. uh, en uh, toen heb ik nog een tijdje een bluesband gezongen. En daar ken ik ook de drummer dan van, van onze huidige samenstelling. Ja. En de gitarist is, uh, daar ben ik eigenlijk al sinds uh, vier jaar nu uh, ja, mee aan het spelen. Dus we maken ook wel samen dingen. En ja. dat uh, is ook heel leuk. Ja, want uh, je noemt ook blues. En dat element komt ook in jouw muziek wel een beetje terug. Ja, Denk ik Kamal, zo de, de gitarist die, is, uh, die heeft ook een uh, best wel een uh, blues achtergrond. Uh, en Kees ook de drummer. Dus ja. we hebben ook wel een beetje die uh, vibe erin zitten. Ja. En uh, dat vinden we ook heel leuk. Uh, maar we maken wel echt heel uiteenlopende dingen. En we gaan ook een beetje soms richting. Uh, heel dansbaar en, uh, en dan weer heel klein en dan weer alleen ik met mijn gitaar. Dus het is uh, ja, het, uh, ja. Eigenlijk komt het uh, weer terug met het hele verhaal dat je uh, een heel breed spectrum in zit, als het ware. Ja, klopt. Ja. Ja. Um, nou heb jij ook uh, wat singles uitgebracht. Joy uh, zeg je uh, dat? Uh, de meest recente single die gaan we straks uh, draaien, die heet Celebrate. Het zit er wel een beetje in het uh, vieren en, uh, en vreugde, uh, als ik het zo aan de titels uh, bekijk. Ja, Celebrate klinkt heel vrolijk, maar het is een vrij treurig nummer. Oh. <laughs> um... Is een beetje een contradictie als het ware. Ja, precies. Ja. Ja, dus, uh... Maar um, even over, over, um, over dat uh, nummer, want uh, daar gaan we nu een beetje naartoe. Uh, want uh, voordat we even naar dat nummer toe gaan, maar ben je ook bezig al met nieuw materiaal? Ja, we hebben, zijn nu een stuk of zes uh, nieuwe nummers aan het uh, ontwikkelen. Uh -huh. uh, we hebben ook uh, al vier, vijf uh, nummers die we ook live al veel hebben gespeeld. Uh -huh. Dus die spelen we sowieso. Dus ik denk dat we nu al rond uh, nou, 14, 15 uh, nummers zitten inmiddels. Uh -huh. En um, in de komende paar maanden willen we die zes nummers nog verder gaan uitwerken. En dan hebben we in, uh, in juli twee concertjes staan. En dan in oktober staan we in de Victoria in uh, Alkmaar. Huh? En dan willen we echt wel uh, helemaal ons complete materiaal lekker knallen. Met alles wat we tot nu toe uh, aan het doen zijn. Ja, uh, kortom, dan wordt hij toch gevierd als het ware. Maar uh, daar gaat het uh, nummer in de hoofdlijn natuurlijk, natuurlijk niet over, zeg je net. Nee, nee klopt. Nee, het gaat <laughs> over juist uh, heel groot verlies. Want het vader is... Uh, Twee jaar geleden overleden en ja. toen is dat nummer eruit ontstaan. Ja. En uh, ja, zodoende. Ja. Uh, even over jou, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Want dat is meteen ook de afsluitende vraag. Wij zijn te vinden op uh, Instagram met ClaireTheBand. En op Facebook uh, Claire Lintelo. En op Spotify via Claire Lintelo. Helemaal duidelijk. We gaan uh, celebrate even laten horen. Daal die moest dus weten van Davish. dat uh, wij daarvoor ook nog een nummer hebben gedraaid met exact dezelfde titel maar dat is van Claire Linterlo maar die had dat uh, zelf ook uh, verteld van uh, dat dat toch een andere lading heeft uh, dan deze single want die gaat ook over iets vieren maar dan meer het leven uh, Davis met Celebrate en die jongens die zijn ook uh, hier bij ons geweest in 2024 Ik geloof ergens in het uh, diep in het najaar en toen zijn ze bij ons uh, geweest hebben ze een setje gedaan. En bovendien zijn ze bezig met een hele EP. En zullen ze in de Zaanstreek bijvoorbeeld wat, uh, wat gaan dingen gaan doen. Ik meen zelfs bij de Zaanse top 500. En dat speelt zich geloof ik af... in de Grote Wijver in Wormerveer. En toen ging ik even kijken... van waar is die Grote Wijver? Maar ik weet het ineens. Want dat is het voormalig... districtskantoor van PWN. Jazeker, daar uh, zit de Grote Wijver tegenwoordig uh, in. Al een wat langere tijd. En uh, nou ja, daar spelen ze dan. En dat is een beetje ook de opmaat naar het... een uh, beetje de laatste dingen hier in dit programma. En we doen hier nog een nummer van Luna Selena En het nummer dat heet Family Photobook. Are you happy now? And did I knew you didn't care. But I did a thing. Why do you why do this to the ones you love? I now no, I aan de Herman Broodacademie. Deze Luna Selene. En uh, ze komt uit Woerden. En dan weet je het al. Dan komt die man uit Woerden. Maarten Verduin weer om de hoek kijken. Want daar heb ik hem voor het eerst gehoord. En ze staat dus nu bij ons op de radar. Uh, met het Family Fotoboek. Tot aan het eind van dit uur. Francis Blake. Me and my name. We don't.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 Possessed. But words do not rule over my pain and death Words have me trapped in their nets I do not know what is true and what is fact I follow the paths and the maps from the past Can I matter more than this matter that I What well, magic spells we'll be doing for us And I'm giving up my love to this world Only to be told I can't see, I can't breathe No, I'm not where we'll be And now that's gonna change the way we live Cause we can always think but never give And now the things are changing for